Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het hoofd van de humanitaire hulporganisatie van de VN... waarschuwt dat de gehele bevolking van Noord-Gaza in levensgevaar is. De belangrijkste ziekenhuizen in de regio zijn verwoest door Israëlische bombardementen. Israël is nu drie weken bezig met een offensief in het noorden van Gaza. Ook honger is een groot probleem. Israël laat minder voedselhulp toe in Gaza... De indruk bestaat dat Israël in het noorden bewust hulp tegenhoudt om inwoners te dwingen te vertrekken, zegt de VN. De ontvoerde Franse baby die gisteren werd gevonden in Amsterdam is in goede gezondheid. Dat is bekendgemaakt door justitie in België die de zaak behandelt. Het jongetje Santiago werd maandagavond meegenomen uit een ziekenhuis bij Parijs. Hij was toen 17 dagen oud en hij lag in een couveuse omdat hij te vroeg werd geboren.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 Het dodental is inmiddels opgelopen naar 126. Hulpdiensten zijn nog steeds bezig om mensen uit huizen of andere plekken te redden. Het weer. Vanavond meer bewolking en vannacht valt wat regen. Morgenochtend eerst nog buien, daarna geleidelijk droger en meer zon. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dat was hij dan vorige week was hij natuurlijk hier aanwezig en uh, ja toen uh, Mark, uh, daar Mark van Veen, uh, daar hebben we het over en um, ja heerlijk ik ben deel uitmaken entertainment ook, maar... for you in het hoofd in het hart zo eventjes wat anders uh, Carol G en dan doen we met uh, Amargura Blijf er lekker bij tot 7 uur en entertainer voor You. Mijn naam is Vet hey En als je zit uit, eet smakelijk. En heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen? De los dos no la, me pienso, y yo En het insisto. Volgens llegábamos ga ik quinto. eens Extraño tanto, antwoord, que distinto. Me duele. Gura. En uh, ja dat allemaal, D en uh, Ja, heerlijke, heerlijke ritme. En uh, ja, je zou haast denken dat het zomer wordt, maar helaas, uh, ja. Wij gaan naar uh, onze eigen zandpossiersbeurenste... ...samen met Emma Heester en alleen met jou. Denk je wel eens terug aan die eerste dag? Ik weet nog precies wat ik toen dacht... Jij mijn zinnen af, want wat wij hebben heb ik echt nog nooit gehad. Ja, heerlijk. Dat was de titel van deze plaat. Yves Berensen en Emma Heesters. En wat een geweldige plaat, weer. Hé, hey, um, ja, we uh, blijven er lekker bij, want we gaan dadelijk natuurlijk eventjes, tenminste, zometeen eventjes bellen met Henk Dissel. En uh, hij had over zou je mij doen? Uh, ja, dan gaan we even vragen hoe of wat. En um, ja, we gaan dadelijk uh, de drie opgerijen van Fred Heij. En dat, uh, ja, dat belooft weer heel wat. Maar uh, ja, we gaan eerst lekker uh, verder met de uh, uh, ja, Salsa van Danny de Klerk. Dit is Entertainment for You. Met de allerbeste hits uit je eigen taal. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan? Ik weet niet alles meer. Ik had een sokje op. Of waren op die shotjes? Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Of hoor je liever een Engelse plaat. Dan allemaal op www.zfmartisten.nl. werkelijk alles staat tegen het weer de zaken bij ons thuis. Ik had wel een moord willen plegen, ik dan me kijken: ik ga niet meer naar huis. Ik had zien in vakantie de zon en het strand.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 Masten. Luisteren je lippen, het verlangen naar verloren geluk En ik merk het gelijk, als ik je aankijk schat Elke man wou dat hij mij was van nacht. jou dicht bij mij had ik echt nooit verwacht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 2.0, René Becker. Hey, lekker hoor. Belangen. Ja, de titel van deze plaat aan de telefoon hebben we hem aan hangen. Ja. Hey, uh, uh, ben je er nog? Ja, goedenavond. Henk, Henk Dissel, dames en heren. Goedenavond. goedenavond. Hey, um, ja... Wat mij verbaasde, deze titel, <laughs> Henk. Ja, ja een, een opvallende titel. Zou, zou jij mij doen? Ja, zou je mij doen? Daar heb je vast heel veel kritiek op gehad. <laughs> nou, het valt eigenlijk wel mee. Kijk, de, de, mensen, ja, je hoort sommige mensen erover, maar ja. het is hetzelfde Rutje Kopsongen, denk 15 jaar geleden al vrij met mij. Ja, dus dit ja. betekent eigenlijk precies hetzelfde. Dus het valt eigenlijk allemaal wel mee, alleen de taal van de jeugd verandert gewoon heel snel. Ja. En daar hadden wij het eigenlijk over. Kijk, heel vroeger was het. Uh, Wil je een beschuitje met mij me eten, bijvoorbeeld? Ja, nou, die, vind ik, die vind ik toch wat subtieler, dat vind ik wel. Ja, ja maar als je dat nu zingt, dan ben je een ouderwetse zanger. Volgens ja. mijn leeftijd. En ik moet natuurlijk wel mee met de jeugd van nu. Uh, en die, ja, die praten gewoon zo. Ze zeggen van: Ik zou haar doen. Ja, dat mag je tegenwoordig niet meer zingen. Dus toen zei ik van nou. Dan uh, baseer ik het op mezelf. Zou je mij doen? Ja. En ik merk wel uh, met live optredens. Uh, ja, het slaat heel erg aan. Ze zingen dat naar elkaar. Ja. En dat is <laughs> wij ook. Er uh, zitten bijna op 300.000 streams. Ja. ja. Dat is enorm veel voor een liedje. En dan merk je toch wel. Dat, dat, dat, ja, ze willen dat dan toch wel horen. Ja, het dat is, dat is echt een, uh, uh, ja, een, een nummer dat je zegt van uh, ja. Weet je, je kan het tegen elkaar zingen. Ja. ja, ja, dat is het gewoon. Dat, dat, dat is moet het je gewoon. Het zoeken. Uh, ja. dat moet je, en er zijn, als je nu kijkt naar de hits van tegenwoordig, uh, Roxy Decker met uh, fire uh, andere liedjes, ja. dat zijn de grootste hits op dit moment. En dat taalgebruik is nog keer uh, honderd van wat ik zing. Ja. Dus uh, je merkt gewoon, ze willen dat tegenwoordig gewoon graag meezingen en tegen elkaar zingen. Dus ja, ik, uh, ik ben eigenlijk heel blij met de ja, dat Ja, dat is eigenlijk weer de generatie onder jou he? Ja, dan merk je gewoon dat dat nu opkomt. En dat is wel de generatie waar ik voor, uh, voor wordt geboekt. Ja, ja, ja, jij zit dus tussen twee generaties in. Ja, ik ben 33. Dus... Uh, maar ik treed ook heel vaak op uh, sweet sixties. Uh, ik heb best wel een grote doelgroep daarin. En je merkt meer, uh, zeg maar de ouderen. Die moeten ja. heel erg wennen aan zo'n tekst. En wat logisch is natuurlijk. Uh, en dat merk je gewoon. Dat daar uh, ja, een beetje een kloof uh, of, uh, ja, tussenin zit. Ja, ja, de ouderen zouden zeggen van... Uh, hè, die zouden stiekem... Uh, joh, uh, ja, die zouden er vrij met mij. Ja, ja, die, die zouden uh, een handje voor de mond houden... En zeggen, uh, zou jij mij doen? Ja, ja <laughs> Weet je wat dat? die <laughs> dat doen, ja. Nee, maar uh, nee, het liedje werkt uh, enorm goed, gelukkig. Ja, nee heerlijk nummer uh, dat is sowieso. Maar ik, ik, ik, vond het, uh, ja, ik, ik vond het gewoon heel erg... Uh, uh, ja, geinig, zeg maar. Ja, het is ook... Je moet tegenwoordig... Uh, je ziet ook aan de titels van tegenwoordig... Uh, ik ga zwemmen, bekardilemmen, zoet, zout, zuur. Het zijn ja, allemaal opvallende ja. titels en daar past dit dan ook uh, precies tussen. Ja. Um, het moet ze gaan aanspreken, dat ze denken, waar zou die over zingen? Dus dan klikken ze hem toch even aan om te horen, waar, nou, waar gaat het nou over? Ja, wat, wat, wat, wat mij dan opvalt, uh, is, uh, een hartstikke leuk nummer, uh, de, de, de tijd waar, waarop je hem hebt uitgebracht. Ja. Ja, ik breng altijd dansbare liedjes uit. Zomerse liedjes. Dus uh, voor mij... Uh, als ik meega met de trend van nu... Ja. Dan, uh, dan zou je zeggen, dan moet je in de zomer uitbrengen. Maar er zijn er nog vijftig van dat soort liedjes. Nou ja, in ieder, in ieder geval uh, sowieso in het voorjaar. Zou, zou ik nou, het altijd, doen. Maar als je altijd dat soort liedjes uitbrengt... Dan maakt het eigenlijk niet uit wanneer je het doet. Uh, ik heb zelfs een kerstliedje gemaakt in deze sfeer. Ja. Uh, en dat valt alleen maar op. Als je meedoet met de rest... Dan, dan zal het er nooit bovenuit stijgen en dat was ook met een bom. Dat kwam zelfs ja. bijna in het najaar. Dat, dat kwam in het najaar uit en dat is mijn grootste hit ooit geworden. Dus ja, ik, is... ik wou net zeggen, de, de bom was inderdaad uh, ja geweldig, ook uh, nog steeds een geweldig nummer. Ja, dus een tijdperiode, ik ben daar nooit zo heel erg mee bezig. Juist als iedereen zomers liedjes uitbrengt, dan denk ik van, ik wacht heel even. Dus dan valt het weer op, dat is nu bijvoorbeeld als je in december, krijgen we alle rustige liedjes en kerstmuziek. Als dan iemand een dansbaar liedjes uitbrengen, dan valt dat op op de radio. En zo moet je toch proberen te onderscheiden constant. Ja, kijk, ik zou zeggen van, je gaat naar de kerst toe en dan zou ik zo'n nummer nemen zoals, ik heb je lief. Ja, ja, dat is ook een mooi liedje. Ja. Alleen dat, dat werkt dus niet bij mij. Dat zijn ballads en uh, dat vinden mensen uh, ja, heel mooi. Maar de, de, aan de streams en zo en met live optredens merk je dat dat niet werkt. Dus dan, uh, ja, ik doe dan juist altijd dit soort nummers uitbrengen. Ja. Uh, omdat het, het publiek wil dat horen. D dus dan ga ik je mee. Ja. En wat, uh, ja, dat doe je dus bewust eigenlijk? Of, ja. of uh, heb je daar ook iemand die, uh, die je daarin ondersteunt? Nee, ik heb wel een uh, management al heel lang waar ik mee samenwerk, uh, Sander de Klerk. Ja. Dat is al vanaf uh, 2008, is dat al. dus dat is al 16 jaar. En uh, ja, wij bedenken altijd wel dingen waardoor we weer opvallen. En, uh, waardoor het er toch weer, waar mensen over gaan praten. En dat, ja. dat wil je juist creëren. Ja, ja dat is, bij, de, bij deze is dat gelukt. Dat is gelukt. <laughs> geluk. Nee, maar het is ook een heerlijk nummer. Hè? Ik bedoel, uh, ja... Het is, Weet je, je kunt hem overal draaien, hè? op de radio, in het café, eh, noem maar op. Ja. Dus het is wel een, een heerlijk nummer, die je ja, gewoon overal en alle tijds kan draaien. En mensen praten natuurlijk altijd over de kerst, van ja, dan komen de, de rustige liedjes weer, maar hij is nu juist alleen maar aan het stijgen in, uh, in de top 30, en ja. de 20's, uh, ook wat op tv komt. Ja, je ja. Je stijgen en vaak ook, dan draaien ze weer even bijvoorbeeld uh, drie weken kerst of vier weken. En dan komt zo'n liedje toch weer terug. Dus is, wij denken nooit aan van ja, maar de kerst zit ertussen. Daarna wordt die ook weer opgepakt. En het is een liedje voor altijd, zoals een bom. Ja. Die, de eerste twee jaar gebeurde er niks. Maar als je maar blijft volhouden en die liedjes blijft zingen... Ja, ja. dan op een gegeven moment uh, de, de, kunnen ze er niet omheen. Nou, nee, inderdaad. Dat, uh, ja, inderdaad uh, net wat ik zeg, de bom, uh, ja, dat, uh, dat is gewoon een heerlijk nummer. En uh, ja, dat, dat knalt er altijd in. Ja, dat maakt het maakt niet goed. uit... Ja, dat maakt niet uit of het dan kerst is of, of, of Sinterklaas. Of uh, weet je, het werkt altijd. Ja, dan merk je ook. Kijk, als je bijvoorbeeld in de discotheek zegt van ja, we zitten nu in, het, uh, in de wintermaand en we gaan ja. alleen maar rustige muziek draaien, kerstmuziek. dan zit er niemand meer in de discotheek. Nee, nou, ik wou net zeggen, vallen ze allemaal in slapen. Ja, dus <laughs> die komt voor de gezelligheid. En ja. de DJ's draaien juist de liedjes. Zoals zou jij mee doen, bijvoorbeeld. Dat ja, kan ja. voorbij komen. Ja. ja, Dan willen mensen gewoon horen. Even, ook even wat anders. Ja, inderdaad. Hey, en uh, stiekem, uh, wat, heb, heb jij trouwens wat met kerst of niet? Ja, ik vind kerst altijd de leukste tijd van het jaar. Uh, we gaan ook een kerstliedje nog uitbrengen zelfs. Uh, dit dus jaar nog tijd... of uh, voor, voor, voor het volgende jaar? Nee, voor dit jaar. En uh, ja, een duet wordt het. Oké. Okay. Ik kan nu nog niet zeggen wie, maar iedereen kent er in ieder geval van... Het is een zij en van de radio en tv. Dus uh, ah, okay. daar verwachten we ook wel veel van. En daar, met dat liedje ook weer, is ook weer een dansbaar liedje en ook weer... ...met dat soort tekst, teksten erin. Dus uh, we gaan er gewoon op door. Ja, nou, daar gaan we dan zeker op wachten natuurlijk. Want uh, dan zien we hem graag hier tegemoet. Ja. En, uh, ja, en dan, uh, dan hoor ik jou graag weer. Nou, dat lijkt me heel leuk. Ja? Hé, hey, uh, als jij hem aankondigt... He? Ga ik doen. Mijn naam is Henk Dissel... ...en hier is mijn allernieuwste single... ...Zou jij mij doen? Ja. Gelijk heb je. Hé, dank je en uh, goed weekend hè. Dankjewel, tot ziens. Hey tot hoor is tot ziens. Oi, oi. Ik heb hier een paardje zien zitten. Ik heb zoveel klassen nooit gezien. Ik pas dan wel niet in jouw straatje. Maar er is altijd nog een misschien. Dus ik neem gewoon de hoogte en zoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl Jij bent het zonnetje in huis Laat iedereen altijd weer lachen waar jij ook bent Voel ik me thuis Je bent mijn dagen en mijn nachten Want ze staan voor jou in de rij Maar je blijft nog wel eventjes van mij Voor geen goud, laat ik je gaan Stap met jou kan ik de hele wereld aan Voor geen goud, laat ik je gaan Zonder jou kan mijn geluk ook niet bestaan voor geen goud, oh oh oh, voor geen goud, oh, oh, oh. voor geen goud, oh oh, oh. Schat, met jou kan ik de hele wereld aan. Waar heb ik dit toch aan verdiend? Wordt elke ochtend naast jou wakker. Je bent mijn allerbeste vriend. Leek weer met al die andere mannen.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 Goud, John de Bever hier bij ZFM Entertainment for You en daarvoor hoorde je natuurlijk Henk Dissel en zou je mij doen? En we, we, we, ja, we gaan zo uh, ja, we gaan nog een plaatje doen en dan gaan we naar de driehoopberij van Fred Heiders. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij tot 7 uur. Entertainment for You op die 106.9 en DB plus 9a. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl U luistert naar Entertainment for You. Ik weet goed ik zit fout, terwijl jij van mij houdt. In een vlag van pure lust, heb ik een ander gekust. Het is maar een keer gebeurd, maar het heeft ons verscheurd. De verleiding te groot, nu heb ik het verkloot.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 Frank en wij gaan naar de driehopperij van Fred Heij. Veel plezier ermee. De driehopperij van Fred Heij. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. De drie op een rij van Fred Heij you're my world, you're I take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 I'm Dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk met... de Lentje Huis, oftewel Lee Towers. En uh, uh, als tweede natuurlijk... The Guys and Dolls en You're My World. En natuurlijk als derde en laatste... ABBA en One of Us. En um, ja... Heerlijk, ja, dat waren ze toch weer uit de jaren 70 en 80. We gaan naar Laura Egen En zij hebben het over. De Intercity Spoor 13. De liefde. Ja. Trek van Spoor 13. We zitten hier samen, staren door de ramen. Zonne-stralen door, niemand die iets zegt. Wij zijn onderweg. Je kijkt naar mij, en zet me op het juiste spoor.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 Zondag, want alles zat me tegen, fietsen door de regen Maar je maakt het goed met je lach En zij is hier aanwezig op 2 november hier in de studio van Entertainer View. Wij gaan naar uh, ja, de nieuwe van Michael Holman. En uh, zeg maar maar. Oh ja, dan moet je hem wel uh, zingen. Ja, ja, daar komt hij hoor. Hey, uh, leuk dat je erbij bent. En uh, tot 7 uur Entertainer View. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, blijf er nog eventjes bij. Heerlijke muziek.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 Alles gegeven, gaf jou mijn hele leven Maar dat alles is voorbij De geleden valt niet uit de wind Had het geen goud, ooit willen missen, Maar wel alle pijn en vlieg vergeten Want dat zijn de stiemen op een hand Toch wens ik jou een heel mooi leven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 Het is nu beter om hier dus zijn eigen weg te gaan. Dus zeg nou maar, het is wel wat je zelf walt. Zoet jij iemand die paast bij jou, die jouw liefde dag heeft, die je mist alles gegeven. Ik ga jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij.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 naar huis. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.cfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ben Ido, en we hebben het over een roos voor jou. Roos voor jou. En dat allemaal van Bernardo. Ja, hè. Ja, tijd mag komen, thuis mag gaan. En thuis, mag gaan is weer gekomen. Ik zou zeggen allemaal bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, graag hoor ik u uh, volgende week weer. En dan uh, hebben we Laura eigen hier in de studio aanwezig. Ik zou zeggen, tot volgende week. Geniet van het weekend. En tot dan. Joep, doei. En de mazzel.